Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In zijn woonplaats lag de eigenaar van de gelijknamige winkelketen. Hij begon op 12-jarige leeftijd als liftboy in de Blokkerwinkel aan de Amsterdamse Kalverstraat... en werd 13 jaar later benoemd tot adjunct-directeur van het hele bedrijf. Later werd Jaap Blokker samen met zijn broer Albert Junior bestuursvoorzitter. Het bedrijf groeide in de jaren uit tot een internationale onderneming met bijna 3000 winkels in 11 landen. In 2003 werd Blokker verkozen tot topman van het jaar... Sinds vorig jaar trad hij vanwege een ernstige ziekte steeds meer terug uit de leiding van het bedrijf. Jaap Blokker is 69 jaar geworden. De drie grote studentenorganisaties stappen naar de retter. Gisteravond stemde de Eerste Kamer in met de boete voor langstudeerders. De studentenorganisaties vinden het onredelijk dat er geen overgangsregeling komt voor huidige studenten. Ook vinden ze het niet eerlijk dat deeltijdstudenten straks net zo snel moeten studeren als voltijdstudenten. De Britse krant News of the World wordt beschuldigd van nieuwe afluisterpraktijken. Mogelijk heeft een onderzoeker van het tabloid ook voicemails afgeluisterd van nabestaanden van de aanslagen in Londen in 2005. De man zou in 2002 het mobieltje hebben gehackt van een vermist meisje dat later dood werd teruggevonden. Verder zou News of the World de politie hebben betaald voor tips. In het Britse parlement is vandaag een spoeddebat over de kwestie. Op een zeiljacht bij het eiland Sint Maarten is ruim 1100 kilo cocaïne gevonden. De lading heeft een straatwaarde van 42 miljoen euro en was verstopt achter dubbele wanden. Het lijkt te gaan om een internationale bende. Aan boord zijn twee Duitsers opgepakt. Op Sint Maarten werd een Zuid-Afrikaanse kapitein aangehouden die het jacht naar Europa zou varen. In verband met de vondst is in het Spaanse Alicante een Nederlander opgepakt. Het weer bevolkt en wat regen, vanmiddag af en toe zon, maar ook nog kans op een bui door 20 tot 23 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staan nu geen files, u krijgt de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A2 Utrecht-Eindhoven tussen Zaltbommel en Vught. En op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Knoopend Rijnsveert en Hoevelaken. Tot zover de verkeersinformatie.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 Brown.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 Filled it with a kiss. Naar het zuiden Holland plat de Spaanse zon for sure You'll never ever fade You're lovely, but it's not for sure Op TV. ZFM Teks TV op kanaal 45. Cfm.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 De van de zee, wat is jouw kracht enorm. Het volvloed je lange, oude strand. Ik voel me weer dat kind, spreeuwend in de zon. Hij, hij, hij, ik ben niet met volle teugels. Met een bakje erbij. Ja, tent zullen we gaan zitten, Dirk? Wat denk je? We hebben gewoon naar hier, ik, als je niet eraf vindt. Laat jij maar liggen, dan ga ik even twee haringen halen. Moet je eruit? And I wish that I could tell you Just how much you mean to me and No matter where I run to I'll never lose your memory Sometimes I close my eyes and drift away I can't forget the things I didn't say Took me away How come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 Ti bordo una rosa, questa amicizia nuova pace si osa. Che so come sono, infatti chiedo perdono. Sopo che fatto è fatto, io però chiedo scusa. Sapendo sorriso, io ti bordo una rosa. questa amicizia nuova pace si osa. Perdono. Con questa gioia che mi stringe il cuore. A 4-5 giorni da Natale, un misto tra incanto e dolore. Ripenso a quando ho fatto io del male e di persone. Ce ne sono tante, buoni pretesti, sempre troppo pochi, tra desideri, labirinto e fuochi. Comincio un nuovo anno, io chiedendoti perdono. Su quel che fatto è fatto, io però chiedo. Scusa. Regala il mio sorriso, io ti pergunarlo, su questa amicizia nuova, pace cosa. Che so come sono, infatti chiedo Su questa amicizia nuova, pace sì, osa, so perdono.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 perdono, Se quel che è fatto è fatto io però chiedo Scusa, regala mio sorriso io ti borguna Su questa amicizia nuova pace sì cosa Perché so come sono e poi chiedo perdono Su quel che è fatto è fatto io però chiedo Su regala mio sorriso io ti borguna Su questa amicizia nuova pace sì cosa no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 Su quel che fatto è fatto io però chiedo Scusa, regala il mio sorriso io ti borguna Rosa Su questa amicizia nuova pace sì Rosa Perché so come sono infatti chiedo vero So che fatto è fatto io però chiedo scusa, Regala un sorriso io ti borguna Rosa Su questa amicizia nuova pace sì Rosa Perché so come sono infatti chiedo U oh oh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 I'm Ik hoop dat je mijn gezicht ziet en dat je wordt herinnerd dat voor mij het nergens is. Nevermind I'll find someone like you. I wish nothing but the best. Tot zover, het ritme van ZFR via de kabel op 104.5.